Van 1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De familie van Riva Steenkamp is tevreden met het vonnis in de zaak Pistorius. De Zuid-Afrikaanse atleet werd veroordeeld tot 5 jaar cel, omdat hij steenkamp thuis doodschoot en dacht dat ze een inbreker was. De familie van het slachtoffer noemt de 5 jaar cel de juiste straf. Verwacht wordt dat Pistorius niet in beroep gaat. De openbaar aanklager had 10 jaar geëist, verwacht wordt dat hij wel hoge beroep aantekent. Een man die overleed tijdens het Amsterdam Dance Event is vermoedelijk niet gestorven aan drugsgebruik. Dat heeft de politie bekendgemaakt na het bericht dat een vierde bezoeker van het evenement is overleden. Een Britse vertegenwoordiger uit de muziekindustrie overleed zaterdagochtend. De politie wil alleen zeggen dat hij niet door een misdrijf is omgekomen en dat er geen drugs in het spel waren. Tijdens het Amsterdam Dance Event overleden drie bezoekers vermoedelijk aan drugsgebruik. Het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft een paar uur zonder stroom gezeten. Vanochtend werd het centrum van de stad getroffen door een grote stroomstoring. De brandweer heeft elf patiënten van het Laurentius naar andere ziekenhuizen gebracht. De storing ontstond vanochtend bij werkzaamheden. Bij het rooien van een boom werd een spanningskabel geraakt. Het Oekraïnse leger heeft in de regio Donetsk clusterbommen ingezet in dichtbevolkte wijken. Dat zegt Human Rights Watch op basis van eigen onderzoek in het oosten van Oekraïne. De organisatie heeft begin deze maand twaalf incidenten geteld... waarbij clusterbommen zijn gebruikt. Human Rights Watch zegt dat daarbij voldoende bewijs is gevonden... dat het Oekraïnse regeringsleger omstreden bommen heeft ingezet. Het komt geregeld voor dat Nederlandse nierpatiënten... een nieuwe nier kopen van een donor, ook al is dat verboden. Dat blijkt uit een enquête van het Erasmus MC... onder ruim 200 chirurgen, artsen en verpleegkundigen. Ze zien wel eens patiënten die plotseling met een nieuwe nier verschijnen. Die is dan meestal gekocht in het buitenland. Twee artsen kennen mensen die in Nederland een nier hebben gekocht. Het weer, veel wind en regen. Het wordt 13 of 14 graden. Vanavond en vannacht aan de kust stormachtige wind, kracht 9... met op de waddenkans op een zware storm, windkracht 10. Morgen buien, minder wind en een graad of 11. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd...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 Wees zijn van het programma het speet me. Oh. Oh god. Ze even aan de televisie. Ja zeker, ja zeker. Goed, oh God. goed, goed. En de moeten als ik niet kijken. Is dat helemaal te trillen? Ik helemaal nee, te is dat helemaal te trillen? Is dat helemaal te trillen? Schitterend, schitterend. Gladiolen en gerbera's Oh man, man. Maar dat zeet er op me koken hè? Kijk eens even, is schitterend hè? Stronk aan Davey erbij, heuk rijk. Ja, ja is mooi. He? Ja, ja, ja, ja zo. Lekker, ja. ik had even een valshal. Nee, nee, mevrouw Kroos. Ik had even een valshal. <treeks> <treeks> <treeks> <treeks> <treeks> Aja, <ai>, <treeks> Ik kom eraan, man. Ik ga even een vaas halen, maar ik zie ineens, een heb geen echte grote vaas. Ik wou trouwens meteen even tegen Lully zeggen, Lulle Mattenvoort, er dus is een vaas bij cadeau doen. Ja, een Ja, ja want niet elk mens heeft een zoek grote vaas, grote in huis. En ik heb er makkelijkheid vanavond, ze verdienen zacht, maar die televisie is Dus ik heb bij Lully ook geweest: een luxe auto weer over keil en, en al jank je nog zo hard, het wordt ook nooit een vaste plan. plant. Dat vind ik tegenvallen. Ja, maar dat is toch een mooie bos, mevrouw? Oh, tjie, het... ja, goed, wat, wat wij ons afvragen is of u een juist... idee heeft van wie u deze bloemen gekregen heeft. Ja. Je geeft ze net zelf. <lacht> oh. We ben even nou een grootharing, je geeft ze zelf. Ik <lacht> ben even nou een plukvink. <lacht> je duist ze zelf in mijn nou, handen nou, dat, dat weet ik nog wel, natuurlijk. Dat, dat weet wat ik wel. Al... Nee, maar wat ik bedoel is dat deze bloemen worden aangeboden door iemand die ergens vreselijk veel spijt van heeft. Oh, goed. dat waarschuwt zo. Dat was ook zo. gewend. Ja. Nee, maar ik weet dat je wat rooien wie de spijt ergens van hebt. Maar dat weet ik gelijk van wie ik die basje Dan heb ik ze van die kleuren Chinees, gewoon tegenover. maar ik heb al jarenlang stank en overlast van een Chinese restaurant. Vooral de derde moeze van de mond. Want de kookazaal is vers voor de hele mond. Dus dan stink je hier kat uit. Weet je waar ik alle parken gedaan net? He? Ik dan wel die grote joekers van Bakstenen door zijn etalage gesmeten. Ik steeds heb een aquarium gemek in die zak. Ha, aquarium aan het Die, die manvisjes, is Weet je wat ik ook eens heb gedaan? Ik heb een keer een beetje wormen, heb ik uit mijn volksteuntje gepulkt. En die heb ik toen in hemse bakjes Barbie ba, gedaan, gedaan. Ik denk overal in de stad laten zien dat de mooie uit zijn vreemde kropen <tie> he. ik alle kranten opgebeld? Mag ik op de foto met die mooie ernaast? Hij was gelijk failliet. Waar is die, die Chinees. Hij was gelijk failliet, dus ja. Dat zou hij was wel spijt van hebben. Leer me dan. Huh? Nee hoor, nee. heeft die nee, geen spijt. Nee, dat was hem niet. waar oh, was hem nee, niet. Nee, nee, nee. O, oh, ik dacht dat ik heet was. Nee nee, nee. Oh. U, moet, u moet het misschien toch wat uh, dichter bij huis houden, dichter... hoor. Ja, dat denk ik toch. Die Chinees is op een hoor, he? Trouwens, ik heb met hele strook heb ik bonjour. Ik dat opgezommerd, ik echt de tachtig grammers voor je volmaken. Dan kan ik een bloemenzorg beginnen. Van alle bossen die ik nou maar krijgen, van de straat. Nee, nee, u moet het gevoelsmatig dichter bij huis houden, bedenk ik me net. Met ja. hem je Gooi interessant lopen doen. Nee, nee, nee, vanuit je hart, weet je wel. Wat? hij je kramp het? Zoiets. O, gud, heb je van mijn ex? Mocht ik het nou eens goed gemakken met de was van die kleren, josh? Weet Wat Laten we ze al m'n op het betalen, meneer. Want hij verdient zat, zat, die ex voor mij. Want die ex zit in de luxe autohandel zit hij. Auto's die van de trekker afgegleden zijn. Ja, vertel mij, want ik heb altijd meegewerkt. Ik moest al die sachine, maar moest ik wegveilen. Ik heb met de krempe zitten veilen, Weet je wat ik ook eens heb gedaan, Nee, he? Maar dan moet je eruit knippen voor de televisie, hoor. Goed, maar ik heb ja. een keer heb het die remleidinkjes, hè. Van die Ferrari, van mijn ex, van hem zijn Ferrari. Heb de remleiding heb ik door zitten veilen. ik doorgevouwen, ja. Nou, ja, toen komt hij nog, je vriendin in Parijs. Nou, de zaal die spijt verraad hebben. Dat hij nou zo'n plaatbekje hebt. Nee, in Niet? Nee, Hij was I, waar het. Oh, hij nee, nee, nee, nee. was het. Nee, ja. maar het, weet ik wie het wel is. Hem, hem zijn moeder. Mijn ex-schoonmoeder. Die heb het toch, man. Ach, oh, daar heb ik zo'n bonje mee geraakt ook. Och, och. Och, dat is zo'n ondankbaar kreng, die ex-schoonmoeder van mij. Kom, ik had een stukje, ik had een stukje grond verhogen ik, Maar ze wou er niet in. Nee, jongen. Oh, ze het niet. Weer koud. Oh, Weer Weer koud. koud. Weet ja. u wat, ik maak het u makkelijk. Ja. Ik geef u een tip. Geef eens een tip. U moet het meer in de familiesfeer doen. Familie. Ja. Oh, dus ik zou me zeggen... Uh, het kan ook een... <lacht> Is zeker mijn ogenbouw. Ah... Ja. Ik heb het Ik had er maar wel een flesje. Zou het die nog zo? Och, maar wat die jongste broer me niet hebben heeft aangedonnen met geen vijf baalpunten op te schrijven. Moet ik even uitleggen, mijn jongste broer en ik, we hebben allebei dezelfde bloedgroep. Komt van heel Nederland nergens voor. Hele aparte bloedgroep, wij hebben dezelfde, we hebben allebei, hebben wij EO negatief. Maar nou. Mas ik hem, zijn bloed mag, ik hebben. Want toen had ik bonje gemaakt met de groenteman. Toen was ik aangevallen door de groenteman. Toen was ik hem. Of, hey, of heb ik die bas van de groenteman? Nee, oh, nee, nee. nee Omdat nee, nee, nee. er een stronk aan dijkje bij Ja, dat is mooi, dat is modern. Ja. Nee, dus, nee, laat me even poten. Dus die groenteman die joeg mij op in die groentenzorg met een winterpeen. joeg mijn zo. de etelazie in. Omdat ik hem had gemet met mijn tas. Daar dus zaten drie meloenen in, en. Uh... en vier potten hek. Als ik wild, toen ben ik de ingedreven. toen ben ik gevallen in de etalage en heb ik glas over me heen gehad. En toen heb ik bloed verloren. Zeven liters bloed was ik kwijt. Ja, ja zeker hoor. Zie je dat ik het Tussen de sinaasappelen lag het allemaal. Dus ja, uh, bloed, bloed, bloed, sinaasappelen. Goh, ja. Ja. je bent erbij hoor, ja, ja. ja. En heb ik, vlak voordat ik bewusteloos was, kon ik nog roepen: Lullala, wat m'n broer even bellen? Want die hebben de bloed. Ik kan hem zijn bloed hebben. Toen heb ze mijn broer afgepiept, maar die zat In het café heb ik hem zijn bloed gehad. Maar drie dagen daarna liep ik nog stamdronken door het huis heen hoor. Zo'n poarse haren bij je neus had ik, hoor. Zo'n opgezwollen leven van de drank. Heb mijn broer me aangedonden, vind ik heel erg, meneer. Zeg me dat die daar spijt van kunnen hebben. Dan vind ik met hem. Het is een vrouw. Ja. Had hij eigenlijk eigen laten opereren? Dat weet ik niet? Het hem eraf, hè? He? Ja, dat weet ik niet. Oh, en door, het is spijt. Van, he. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, nou, de mijne krijgt hij niet, hoor. Zeg hem, maar. Wat nou? Ja, Wat nou weer? Ook niet? Nee, weer nee, nee. Oh, ik was weer ook. Nou, uh... nee, Wat ik bedoel is ja. dat deze bloemen worden aangeboden door een vrouw. Die bloemen worden ja. aangeboden... Oh, daar word ik helemaal geschufferd van. Het in de gaten bij die televisie, hè, hoe dat werkt. Dan laten de eindeloos even een beetje mekkeren. Je weet, een lange van uitkrijg je van ga... mijn beste vriendin, man. Ik weet ook wel, ja. Vijf jaar geleden, toen was ik jarig. Oh, ja, daarna ben ik ook nog jarig geweest, maar... Uh... <lacht> Moet ik even uitleggen, als ik jarig ben, dan bak ik zelf wel de of aflapen. En dat is niks bijzonders, want elke geurpikap in Nederland kan apenvlapen. Bakken is makkelijk zet. Maar zoals ik zijn bak ken, met zijn bakken. Want je kan merken dat ik van een appeltje hou. En ik kan mij je kwaad maken. Overal die mensen hier, je ziet aan hoe ze een appel beetpakken. Het is even hak, hak, hak, hak, hak, hak. Een appel aan God. Geen hond die er Noord denkt dat zo'n appeltje het moet te groeien aan een takje in de beter. Wel, nee jongens, je denkt nergens bijna. Dan kan ik me zo kwaad over maken, Echt Huh? En, en, en ik heb liefde voor die appel. Huh? Huh? Ik poets hem wat En ik heb er dan klokhuisjes voor. En dan draai ik die klokhuisjes. Die kan ik precies zo eruit draaien. Dat, je, Dat je die petjes je kan niet hebben. En dan snijd ik schuine plakjes. Die snijd uh, snij ik echt. En die, en die leg ik in plakjes bladeren. Ik weet niet hoe we uh, een maken. Maar uh, ik heb van die diepvries. Die plakjes bladeren. Van de diepvries. Leg ik ze in en dan maak ik heel mooi envelopjes. Van je pensje Nooit origami. Mooi, mooi, maar, Nou, kom het. Nou had ik niet gezien dat die plakjes bladeren deed... dat daar nog van die plastieke velletjes. Tussen zaten. Heb ik niet gezien? Ik was toen ook aan een bril. Dus dat was aangekoek allemaal. Maar ja, ik holde ze uit die oven. Ik denk, ah, het glomt wel leuk, hè? Ja, ik vond een beetje zo die sliertjes eroverheen. En daarbij, ik denk, eigenlijk, ik vraat ze zelf toch nooit. Dus, uh, ja, ik denk, ik gooi ze niet weg. Mijn beste vriendin, die vraagt toch altijd alles wat laat vaas vaart. Zij had op mijn gat. Dus waar ze het, het kwijt en laat zijn kunstgebietje van, Dus, uh, Dus die kwam bij mij naar de visite. En uh, ik gaf voor zo die flappies. En ze verrat aan de mum van tijd. Ik zeg ze gewoon. frat ze twee, drie, vier van die flappies. Frat ze op. Hap, grak weg. Maar, mam, mam, dat wil glijden met de plastic natuurlijk. Dus, uh, ze zat te smullen, ze vraagt, ze had mijn tafelkleed erachter Dus uh, ja, ook van plastic. Maar ja, nou, ik zeg, uh, wijfie, ik zeg, geniet ervan. Hè? Hè? Neem me lekker nog een paar mee naar huis, ik zeg, niet ervan. Ik zeg, met elke dag keer je te wezen. En toen was het z'n avonds. En toen zit ze nog steeds bij mij op visite. En we zaten heel gezellig zo, grote kring zo, met z'n tweeën. En uh, in één werd mijn beste vriendin toen niet lekker. Maar ja, ik zag het wel, aandacht trekken. Jaloers dat zijn die jarig was, dat was het. Ze had een beetje... au au, mijn beuken, ik is je pijn. met ik zei: hou eens op. Gewoon mijn feestje niet verpesten. Maar in één rondje op de grond leggen rollen. bal. au, au, keihard gillen. Dus ik werd wat? zei: als jij mijn feestje wilt pesten, is die toch al in mijn huis? Dus ik heb het hard uitgeshubbed. Of, of geshubbed, ik heb het moeten slepen, maar ze raaf geen eens even mee. Maar ik heb er op de stoep neergelegen en er uh, scheen ze weggehaald. Ja, dat heb ik niet kunnen horen, want het was onweer die avond. Dus uh, met spoed per ambulance was ze naar het ziekenhuis. Waar bleek achteraf? Zij had een darmpassiflage. <tie> ja. Maar nou, nou komt, nou komt het mooiste. God, ze midden in de nacht. God, ze me nog bellen. Hele zware verjaardag gehad. Is jij bijgekomen van de nare goze bed? Schreeuwen door die telefoon dat het mijn schuld was. je meest van die flappen, had de dokter gezegd. En ze zouden mij de rekening van het ziekenhuis wel sturen. Nou, die rekening heb ik nooit gehad. En wel die rekening van het crematorium. Mevrouw <tieden> oh, weg even. Nee. Dan was zij het ook niet. Nee, ze was het niet. Nee, dat denk ik, nee, ook, nee, niet ik vrouw, nee. ook niet, vrouw, nee, nee. Maar uh, om het een beetje kort te houden, zal ja. ik het dan maar zeggen dan. Zeg het alsjeblieft, Joachim, ja, anders zijn die bloemen verlappen. Ja, dat dus het doorgaat wel. Ja. Deze bloemen ja. komen van uw moeder. Oh god, leeft ze nog. Jazeker. Uw moeder heeft er namelijk vreselijk veel spijt van, ja. dat ze op de wereld heeft gezet. Ja, verdomme, Tineke Schouten met euh, het programma Het Spijt Me... en euh, ja, je kan verwachten van Tineke Schouten... dat ze daar euh, heel laconiek tegenover staat. De moeder had spijt dat euh, Tineke op de wereld was gezet. Dit is Gary U.S. Bonds met It's Only Love, een Beetle nummer. It's Only Love, we kennen het van de Beatles. En dit was Gary U.S. Bonds met hetzelfde nummer. Vrij onbekend, maar wel een lekkere uitvoering vind ik zelf. Let Your Love Flow, oftewel laat je liefde volkomen gaan... bij ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht. Eet smakelijk als je nog moet lunchen. En uh, nou, alles wat de liefde betreft, hier komt-ie. The Bellamy Brothers... shine sky and there's a reason why I'm feeling so high must be the season when those love lights shine all around us. So let that feeling grab you deep inside, send you reeling where your love can't hide and then go stealing through the moonlit nights with your love. Let your love show And you know what I mean It's the season Candle candlelights must be the season when those love rides shine all around us so let that wonder take you into space and lay you under it's loving embrace just feel thunder as it warms your love show And you know what I mean Ja, de Bellamy Brothers met uh, Let Your Love Flow. Ja, het regent buiten, mensen. Oh, oh, oh, ja, binnen niet gelukkig. Dat zou er nog bij moeten komen. Nee, buiten. En uh, ja, dan is het natuurlijk een heel toepasselijk nummer... van Dan Vogelberg, Rhythm of the Rain. En uh, eigenlijk... Uh, uh, Zachtjes stikt de regen op het zolderraam en dan in het Engels. Uh, ik draai hem voor Yvonne Nijssen, die zit in Bloemendaal. Luister misschien wel mee. Yvonne, deze is voor jou. Een heel toepasselijk nummertje. Dan Vogelberg. to de uh, uh, rainfall, uh, dat was uh, niemand minder dan Dan Volkenburg. U herkende de melodie natuurlijk, uh, bekend van Rob de Nijs natuurlijk. Uh, uh, zachtjes tikt de regen op het zolderraam. Ja. Het is bijna half één, dat betekent dat we weer naar het nieuws gaan luisteren. Dit keer uh, Maurice Mulder, die dat voor mij uh, gaat verzorgen. Maurice. Goedemiddag, Cheryl, goedemiddag, luisteraars. Er is opnieuw een bezoeker van het Amsterdam Dance Event overleden. Dat meldt Music Week... Het gaat om de 41-jarige Felix Heinz uit Groot-Brittannië. De politie gaat ervan uit dat de dood niets te maken heeft met drugs. Nou, deze week werd al eerder bekend dat drie mensen zijn overleden tijdens de ADE. Hoogstwaarschijnlijk aan een overdosis drugs. Een 41-jarige vrouw uit Utrecht is zondagmiddag overleden... na Exitie te hebben gebruikt op het Amsterdam Dance Event. Een 21-jarige man uit Oude Wetering en een 33-jarige man uit Servië... overleden al eerder na vermoedelijk drugsgebruik op het festival. Vanochtend is een 37-jarige man aangehouden nadat hij was doorgereden. Uh, nadat... Ja, nadat hij was doorgereden uh, rond He? rond ,1, Nee, Dat ja, zou wel kwart over vijf geweest. Ik denk het. <laughs> Tegen een verkeersboord aan de korte kleverlaan. Kort daarnaast, de inwoner van Zand wordt aangehouden aan de Hoge Duin en Weg. Na nou, controle bleek de man te veel alcohol te hebben gedronken.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 Piet blijft een traditionele intocht. Dat is maandag gebleken na een overleg met burgemeester Nick Meijer... en een delegatie van het Sinterklaascomité. De gemeente wilde wachten met de afgeven van de vergunning... tot de uitspraak van de Raad van State... in het verweer van de burgemeester van Amsterdam. Uh, die, die, die heeft aangespannen na eerdere uitspraken van de rechtbank. Die uitspraak is pas in november te verwachten... en dus moest er nu besloten worden in verband met de voorbereidingen. En het is besloten dus. Op 27 oktober wordt gestart met de werkzaamheden aan de Zandvoortse Laan. Dit heeft niet alleen invloed op het autoverkeer, maar ook busreizigers zullen hierdoor hinder ondervinden. Zo rijdt bus 80 niet tussen Zandvoort en station Heemstede Aardhout. De bus 81 rijdt in een iets andere route. Voor meer informatie over de lijnen 80 en 81 kunt u gaan naar de website van Connection. Op het terrein van in Velsen Noord, heeft vanochtend korte tijd een dak in de brand gestaan. Dat meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. De brandweer omschreef de brand als een grote brand. Volgens een woordvoerder was de brand bij de pelletfabriek. In deze fabriek wordt fijn ijzererts voorgebakken tot knikkers, de zogenaamde pellets. Rond 8 uur 15 meldde Tatastiel dat de brand was geplust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt nog onderzocht of er giftige stoffen zijn vrijgekomen en hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Gistermiddag heeft er in Heemsteden een massale vechtpartij plaatsgevonden. Eén van de vechtersbazen heeft het niet overleefd. De hulp van de ambulancemedewerkers kwam voor hem te laat. Het ging hier om de medewerker van de dierenambulance. Het waren namelijk acht zwanen die het met elkaar aan de stok hadden. Ja, de rest is oproep. Uh, tot zover de regio nieuws. En, uh, en het weer, heb je het weer ook nog voor Het nog weer is. heb ik ook voor je. Ik zit hem even snel door te lezen... En er worden zware windstoten verwacht. En er wordt onstuimig nat weer als je naar buiten kijkt. Uh, vanwege passage met fronten van de voormalige orkaan. Allemaal restjes ervan. Het kan ook anders hè, dan, dan dit slechte weer. Dus de orkaan die de andere kant op had gedraaid. Qua windrichting hadden wij prachtig mooi weer gehad op het moment. Maar goed, uh, vanmiddag krijgen we te maken met het uh, koufront. Dan draait het om flinke bij. Met kans op onweer en zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. De vrij krachtige tot krachtige en aan zee harde zuidwestenwind draait vanmiddag naar west tot noordwest. En is hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. De temperatuur blijft bij dit alles steken bij een graad of 14, maar dat is rond het gemiddelde van dit jaar. Vanavond en komende nacht is het half tot zwaar bevolkt en komt het tot flinke buien. Met daarbij aanhoudende kans op zware windstoten en onweer. De wind waait uit het noordwesten en is krachtig tot hard in de polder. Windkracht 6 tot 7 en aan zee waait het stormachtig, een echte storm. De eerste storm overigens van dit uh, jaardeel. Windkracht 8 tot 9 en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen overheerst de bewolking en vooral in de ochtend komt het nog tot buiig of buiige regen. In de middag blijft het meest droog en wellicht een knipoog van de zon. Nou, ik ben benieuwd. De stevige noordwestenwind neemt in de middag duidelijk in kracht af... en de temperatuur wordt niet hoger dan 12 graden. Ja, wat, wat vind jij van de herfst? Uh, Heerlijk. Wonen? Echt? Ja. Ja, het is dus heerlijk gezellig weer bij elkaar. Lekker weer warm in huis, open haard aan. Kaarsjes uh, aan. Of kaarsjes aan, lekker muziekje aan. de kacheltje mag weer, een uh, tandje erbij. Of je kruipt lekker dichter naar elkaar, omdat het wat kouder is. Ik zeg... Uh, en ik zeg, denk kom. jij nou, als jij wat uh, ouder in jaren bent... dat je dan ook uh, rond deze tijd van het jaar naar Benidorm vertrekt... om daar te overwinteren? Of? Nee, ik denk dat ik de warmte opzoek in de oven dan. <laughs> Nou, er zijn heel wat... Dankjewel trouwens Maurice voor, wel voor, het, voor het nieuws en voor het weerbericht. Er zijn heel wat artiesten die hebben over de regen gezongen. En uh, José Feliciano, José, die schrijft het met een J van José. Maar ze, hij heet José. En hij zingt over de Rain. MUZIEK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 met uh, Rain. Ja, er zijn nog veel meer mensen die over de regen zingen. Alleen dan uh, doen ze dat niet alleen uh... ja, omdat ze in een rotbui zijn. Nee. Ze zingen er ook nog in. Just singing in the rain. Doris D. What a glorious feeling. my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the and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 I'm singing in de rain. Arm singing in de rain. I'm singing in de rain. rain. Nou, nog eentje over regen dan. Barry Manilow. Al mijn regen op zijn hoofd.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 Van Burt, Becker, en Hal David. Marine drops keep falling on my head. Ja. Dankzij het weer van vandaag heel Noord-Holland in de goede bui. En dat is maar goed ook. En dat komt ook voornamelijk natuurlijk... doordat u luistert naar ZFM Blunts bij ZFM Zandvoort. Tot twee uur ben ik er nog bij uw luisteraars met de heerlijke muziek. Jawel! Goedemiddag! En dat meen ik uit de grond van mijn hart, nou, als we het over goede muziek hebben, dan, uh, dan is Brett toch een groep waarvan je zegt van yes. Ja, heerlijke zanger David Gates met de guitarman. Who so guitar Who's gonna steal the show, you know, baby, it's the guitar man.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 Uh, Na nou, al die regenplaatjes die we gehad hebben, zegt u misschien van: Ik hou eigenlijk veel meer van sneeuw. Van lekker dikke pak sneeuw. Nou, daar kan ik u op dit moment niet aan helpen. Wel vast aan een sneeuwvogeltje. Een vrolijke plaats, dankzij Anne-Marie. Snowbird. metal, cold and the waiting for to turn green.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 tiny wings and fly away And take the snow back with you wherever it came from on that day What I love forever is untrue And if I could, you know that I would fly away with you The breeze along the river seems to say That he'll only break my heart again should I decide to stay Where the peaceful waters flow Spread your tiny wings and fly away And take the snow back with you Where it came from on that day Met het snowbird. Ja, luisteraars, luister, heeft het goede nieuws gehoord, eh, zwakte Piet. Eh, blijft zo zwak als het goed hier in Zandvoort. Tijdens de intocht. Dat is maar goed ook. En op het gasthuisplein, dus eh, de oude vestiging van eh, ZFM Zandvoort. Het, eh, de vroegere studio, zeg maar, wordt omgebouwd in eh, een prachtig Sinterklaas paleisje. Heel gezellig allemaal. Sinterklaas heb ik het over. Nou, wie kent hem niet? Ik Westbrook wel in ieder geval. Met zijn goede doel. We hier ook een goed doel, daar gaat u veel meer over horen de komende weken. De klaas vier, ik plaats ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat een goed gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van zwarte piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langzaam dat ze heel goed ken Helaas, helaas is het nooit thuis, als soms een zwarte piet Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleek je ziet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 Ik ben ook die Macsepijn. Een volle zak. Met ja, het logisch. Hij komt ook maar één keer per jaar natuurlijk hè. Daar komt het allemaal van. <laughs> ja. Cliff Richard. If you should tell me that I'll always be you all so Houd voor met Cliff Richard... I could easily fall in love with you. En ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Ik kijk op mijn klokje. en. Uh... je er nou mee uit. weet je al mee nou. Ah, niet helemaal. Ik scheid er nog niet helemaal mee uit. We gaan nog eventjes uh, naar een dame luisteren, luisteren... die al een heel potie zingt. Sandy, die zingt al een potie. Here it comes now. Tell them somehow I could put it off till later But it's best I do it now Baby listen to me There is something I must try to say I put it off so long But I decided that today is the day My love for you is dying Oh no Please don't start crying I take it back I didn't mean it Please forget The things I said I take it back I'm sorry I must have been out Of my head. He's such a man I've hurt him a lot if he let me see him cry, but I must try again, this time I'll say goodbye. Maybe you've been good to me, you've always done the best you could, so try to understand me now the way... O jee, Sandy schijt er een potie mee uit. Dat moet ze helemaal niet doen. Vind ik helemaal niet leuk. Hoe kan het nou? We gaan het uh, nog even opnieuw proberen met Sandy. Nee hoor. Sandy uh, die, die doet er het zwijgen toe. Nou, dan, uh, dan moet ik uh, er nog maar even een ander plaatje in slingeren. kan allemaal nog net, uh, voordat uh, de klok van uh, twee uur gaat slaan... en ik uh, afscheid van u moet nemen, luisteraars, want uh, het zit er weer op. Uh, CFM Lunst van vandaag. Nou, we gaan kijken of, of dit wel gaat lukken. We eindigen een beetje jazzy. Met V. Klaassen. Line for Lions. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u allemaal nog een hele fijne dinsdag toe. En uh, ik hoop dat het een beetje meevalt met weer. Kijk uit vanmiddag, hè, want er komt goed storm. Dus als je op je scootertje moet, of op je fiets vooral. En uh, ja, als je met de auto moet ook, langs de, langs de weg. Kijk alsjeblieft uit mensen, want er komen windstoten. Ik ben er donderdag weer met tussen App en vloed. Dat begint allemaal s'avonds om 10 uur. En dat is dan om 12 uur afgelopen. Allemaal rustige, mooie ballets. En uh, u kunt ook verzoekjes doen via Facebook. Ga even naar mijn pagina Charles Duif, Charles Duif of C. Duif. Dat vindt u uh, automatisch op Facebook. En dan uh, kunt u mij een berichtje sturen. Of gewoon uh, uh, op, de, op de tijdlijn zeg maar, uh, kenbaar maken. Dat u een muziekje wilt horen. Het moet wel een mooie ballet zijn. Rustig nummer. Ik hoop dat u uh, bij me bent. Aankomende donderdag vanaf tien uur s'avonds. En wat mij betreft. Uh, Tot dan. Hoi hoi.